Eerst Opa en dan, en dan oma. Dat heel veel vragen, maar dat komt dan wel. Ja? En de eerste is altijd: van, hoe, hoe, herinner, hoe herinner jij je eigenlijk jouw vader? Mijn vader? Ja. Dus oh. even dat is al meer een, een goede vraag. Ja. Hoe herinner ik hem? Ja, als het een mensen die, die keihard werken, met een dubbele baan, die eigenlijk ja, ja. Op, op de zingfabriek hmm. werkt. En, uh, en dan in de tuin, hè, goed gezin. Ja. Als persus, uh, grote lab, als is het wierhoor wil je mee helpen steken. Mm. En uh, ja, altijd in de weer, maar altijd poeten. Altijd poeten. Altijd ja, dus als mama, ik mm. weet ik wil gewoon wat zeggen van, ja, dat vrouw binnen. Ja, dat was onze pap niet besteed, ik weet nog niet eens keer. Dat is mama met zee genoeg laag. Mm. En dan zei je ja, hoe krijg je het met, met de afwas? En dat dijkt nu eens nooit. Oh. Dat dijkt, ja, dat zegt hij. Ik heb alles gespoord nou, in de kelder, alle, alle broden en kruppjes. <laughs> niks afgewassen van uh, ja, dan moet ik even afwassen. Dat is niet. Ze <laughs> <Piener. laughs> doen ook maar in het ziekenhuis ja. lag <laughs> ja, ja, niks. Ja. ja, en dan kom je natuurlijk ook snel bij zijn karakter, want ik, ik heb natuurlijk al heel veel gehoord, maar uh, ja, hoe zou je je zijn karakter dan omschrijven? Hij uh, had al harder werken volgens mij gezegd, het Ja, dat was hij. Ja. Ja, wat je in de kop houdt zitten, dat slaat niet in een seconde, het was echt een, ze zeiden wel, het is een kist. een mm. <laughs> kiskop, maar wat die, wat die voor zich houdt, ja, daar kwam hij mm. geen, geen pertkrimp meer mee van nee. ja, dat heb ik maar af en toe, dat is het erger. <laughs> koppigheid, uh, zeg. Ja, koppigheid, toen de kinderen, toen de meiden verkeering kregen, mm. en dan uh, ook met, met, met een box bijvoorbeeld, als was Marley, en dan ook ergens een genet, als die, ja. in, uh, een spijkerbox, straks strakke spijkerbox, dat mocht niet. Nee, nee, dat al... Maar, uh, maar deden die meiden dan, die zo die allemaal dus heel leuk vonden, was, uh, En ze in het verder waren trokken goed, oh. en dan trok die, die strakke spijkerboks. gewoon. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat heb we van, uh, van de meiden gehuurd. Uh. Dat was die mee meekwam, met zijn pap, ja, hoe uh, die rotzooi Ja, mensen, ziet toch kortzichtig. Ja, wat dat betreft was je echt... Uh, ja hier al ja ja een heel uh, ja was natuurlijk heel christelijk en zo ja ja te, te zeg, ik, ja. zeg ik als je dan op Deurse brei in de kerk gaat zitten, en eigenlijk wordt zo met uh, met je kinderen om dus dan moet je eigenlijk mm -hmm. dan kun je in de kerk gewoon uh, nee. ja dat hoeft dan voor mij niet en wat ik al hoorde was ja ik heb eens alle bijna alle gehad van dat ja. het uh, tot tot ze ongeveer twaalf waren dat het echt geweldig was ja. Maar daarna dat het dat een beetje omsloeg van dat hij zo overzorgd en zo beschermend was. Ja, dus, ja dat klopt wel. Ja. Maar voor jullie als mannen, ja, je bent naast Jan dan de enige man, en de, ja. dat was natuurlijk een stuk anders, kan me voorstellen. Ja, dat was, hij was heel trots natuurlijk naar de politie school, Daar vond hij hmm. geweldig. En uh, ik, ik weet niet dat hij me op kwam horen als we, als we ooit de bus gemist hadden. En werd, dan kwam hij op horen, regelde een taxi met, ja. met de mensen die kenden. Ja, dan was je ja. er trots op. Maar goed, hij met de meiden, als je terug die goed hij met de meiden ging, dan zeg je, ja, daar ik, ben ik niet trots op. Nee, nee, nee. Maar jou, ja, euh, sommigen verschrijven hem zeg maar als als, als, je als kind en als puber. Ja, dat de andere was. Oh, als als kind hadden ja. een goede papboom, dat, ja. dat was geen probleem. Ali en uh, ja, toen ik wat hoorde en en ik, toen ik verkeer kreeg met Annelies, mm -hmm. uh, ja dat was ook, dan zei ik, oh mensen zien toch een, een poort te dan zei ik, ja wat kunnen ze vernoy oh nee de hoge jezus een stadse bedamming <laughs> ja, stadse bedamming die woont in eindhoven ja ik denk toch meneer dat Holland gepoort gepoort aan oh. een buurt <laughs> ja. zeg, papa dat is in een boerendol we moet dan met je kind geen buls. Nee. Ja, ik heb nog niks in. En zo dat was je zo geweest als anders skunt Ja. En eh... Ik heb nog geen buls mee houden. Echt? En dan, ja, dan kun je als je... Nee, ja. Als straks even komt en weet ik een buls mm -hmm. dan kun je een touw en vaas kunnen hè. Nee. Maar dat interesseert me helemaal niks. Die nee, bulspoor. nee. En dat was natuurlijk typisch opa stond, Ja, super van met zijn eigen ja, dingen. Ja, Nee, geweest, zo waar. Zo he? waar he? Kan het natuurlijk ook weer positief zijn, want ja. Jawel, maar ja. daar vond ik niet, dan ja. zei ik, ja, dan moeten wij een klein beetje, een klein beetje, ah, ja. maar dat deed hij niet. Want, uh, ja, wat ik dan vaak hoorde bij de anderen was, uh, dat geen ene mens was goed en goed genoeg, nee. want de, de pap liep kromp en zo, en, uh, oh. of dan waren ze niet katholiek genoeg. En de, de dingen, ja, dat was echt hm. erg, met, met de tweeling, als ze kwamen, ja. uh, met, met, uh, met Toon, dan was een, een drugshandelaar, en hij wist van iedereen, wist je waar. Ja, ja, ja. En dan ging ik ook nog een kieken wat die, die gingen doen, dus de hmm. vrienden, ja, mijn slotstal. Iedereen zoekt zijn partner de pad, hij gelukkig mee is, ja. wordt hij van oud. Ja. En dan begin je als oude leeuwen, je niet meer een lege dus nee. Maar dat hij veel te veel. Ja, Kees van de Zandel was ook helemaal niks. Nee. Oh. Ja, en hoe was de analyse dan? Ja, nou, was dan het he? He? Want ze zeiden, zeiden van ja, stadse meid, dus dat was dan natuurlijk niet zo fijn. Nee, als dat, dat was de niks, dat is een stadse madame. Hmm. Maar in de hand deed je dat toch wel, uh, hè? Ik zeg al, we hebben veel vervelende brieven gehad. Oh ja? Ja, ook al, want tante is net natuurlijk ook al wat tonen om ja. die brieven. Och, ja. dat heb ik toen, ja, dat was maar dat was toen die. Uh, ja. Toen heb ik ook gezeten, zeg, toen heb ik nog was het op de Azweeltoezoet, toen heb ik nog geschreven, zegt papa, je ziet daar zich verkeerd bezig. Ja. Zeg maar geduurd, uh, ja, maar toen tegen ik dat je naar de kerk en dan zeg ja, alsof het een maken is, hè. Ja. En zei, we moeten we het er niet mee, en, uh, en, en, en op met de metro. trouw, ik zei, hey, ga je naar de kerk, ga je naar de broer? Ik zei, ja, dat kunnen we toch niet maken. Oh, ja, ja. Maar verrijken niet doen. Nou, dat, hij, dat vind ik hem niet, niet goed. Nee, nee, nee, nee. Dat is niet goed. Nee. And, um, ja, ja, dat is doen. ook wat later, werd toen we het hoezoet gingen, op een gegeven moment, een, uh, te vruchtje meeg van, uh, wil ik het toe, toen bel je me op. Toen was het, het nou, wel, ons huis gekomen. Oh, hoe oud Onweer, was het toen? Hoe oud was ik toen? Ik denk 23 oude belangen. Oh ja, 23. Ja. Toen vroeg je, uh, wil ik het, het oudere huis kopen? Nee. Ik zei, papa, heb we hebben na uh, kleinere hoes gekocht. Wat moet ik met twee huizen doen? En ja, maar wil ik met onze Ja, wil ik wel. Ja, maar wat duur ik dan? Dan, uh, dan koop ik het. En dan verkoop ik het. Want dus ik hoef geen twee huizen. Nee. Ik zei, ja, je ziet bij mijn acht man. Hè. Je zit, uh, ja, nee, maar ik ben zo'n polse witte Oh. Ik zeg nou ja, maar we zien met Arkman, dus dan moet je het met aard te delen. En ja, ja, neem maar weer weet genoeg. En toen mm. zei ik de nou eraan dat hij het huis naar aan verkocht. Ja, mm. maar, dat is nou wat voor onze nooit en Ja, sindsdien is, is met mijn broer, de contacten vind ik ook niet zo geweldig meer Nee, nee, dat weet ik. Toen ja. zei ik, god, hoe kunnen we nou doen dat broer? Dat heb ik nog gezegd, mm. En En tegen mijn zus zeg vind ik vind het heel goed. Maar die waren nog jong en die Hmm. Maar het, maar al het is al vroeg gedaan, hey. toen ik ja. 23 was, moest oh, ik zelf ah, ja. Ja. zeg maar uitzetten. Dat klopt. Hmm. Ik, zeg, uh, ik, ik had het voorbeeld door bij, bij Annelies thuis, toen zei dus die, die moeder van, uh, ik wil het huis gewoon verkopen op de kinderen zetten, wil ik hem helpen? Toen zeg oh, ik, ik wil ook wel helpen. Dan gaan we samen naar de toren. Zeg maar, we spreken nou, avond ik hou de, de, de ervaring met uh, zei dat ze spreken af. We doen alles bieden de notaris, zodat alles voorlegt, alles mm -hmm. op papier zetten. En als het moment daar is, dat, dat het koopcontract er is, of het testament klaar is in het uh, mm -hmm. concept, dan gooi je hem weg, daar heb ik niks mee te maken, maar gooi je dat bespreken met alle zes zo kinderen. Ik was alles zes tegen ja, ja. dat duizendermens ja. zien. Ik zeg, maar gaat je hebt zes kinderen, ja. en de ja, je dat wil dan krijg je iets van 1500 euro gulden toen dan. Ja, ja. En, uh, en als Jan kreeg de hoes. En, ja, dat is natuurlijk heel schitterend. Ja, ja, nee, eh, nee. En dat heb ik nog aan, en, en als Jan kreeg je niet meer verstaand, gebeurde En ja, en, eh, dat onze papa's wilde het zo. zei, als je een lol man ziet, je ziet mijn en dan neem ik je. Ja. Ja. Nee. ja, dat wilde onze pappersman dus zeggen, hebben ze tegen mij ook gezegd, dan heb ik gezegd: dat die meneer, we zien mijn aardman. Ja. Of mijn man delen, of nee. Hm. Ja, toen hij de huurder was ik helemaal over te zeggen en heb ik ook niet ja, ja. gezegd nou weet je, dat is mijn broer in de midden niks meer te maken. Ja. Nou, kunnen ze weer doen? Dat vind ik wel best misselijk. Ja. En dat heb ik me goed gelegd. Ja, dat wilde ze toch zo? Ik zei, nou, neem nou ooghoes zeg Je, je, je, je trouwt getrouwd met Henny. Ik zei, Yvonne, ik je hebt uh, mm. ik heb Rian. Zeg ik straks tegen Rian, die eigenlijk ik 1500 euro. En, uh, en de andere kreeg het hoes. Ja, dat stom natuurlijk. Ja, dat is toch precies zo, uh, wegen door bios. Ja. ja, ik heb er wel uh, verhalen zo over gehoord en, en, en uh, standpunten zo. Ja, niet zo heel veel, maar meer van als man of zo. Maar, ja, het is, maar het is gewoon heel vervelend. Dat, dat de, sowieso... meiden die, de meiden die hebben toen, toen, die waren ook ja. jong, die zei ja, we gaan echt wel, maar als man ja. zoveel is te goed. Ik zeg ja, maar je mee, dan heb je meer rechtsvaardigheid. Ja, ja, ja. Dat, ja, zei, dat klopt niet, je ziet je nee. kinderen, hoe kan je ja, dan ja. als vader... En dat weet ik, dat is, is me bijgebleven toen op de staafbed, dus ik uh, heb hmm. fout gedaan. Hmm. laat maar zitten. Ja, ja daar had ik geen zin meer om erover te beginnen, maar nee, ja. toch wel beseft dat je dat niet goed had gedaan. Ja, hmm. dat was ook niet. Ja, dan bieden we gewoon om je daar achter. Ja, ja, ja, want dan krijg je natuurlijk uh, ruzie met je eigen ja. hoer. Ja, en, uh, en dan krijg je met je kampen of zo weet En, je en als je ziet, bij en als, als boer, ze noemden ons de broeders Beekman, we hebben zo. Beekman. Ja. ja, Beekman en Beekman, we hebben zo gehad. Mm. Ja, dat was kei leuk. Ja. Maar toen, ja, dan, dan, dan, dan drift daar de, de hoes, daar de zit er tussen in. Ja, dat komt nooit meer hoe. Ik had wel contact, met... Ja. Nee, echt. Nee, echt van harte. Nee, het is wel een keer toch weer een beetje bijgelegd, want ja. vroeger ja, maar was het liefst, je, echt... je kunt dat ja. nooit meer herstellen. stellen, liefst op de achtergrond mm. is toch maar mm -hmm. speuren. Zeg, hoe kan u, u, uw eigen broer ja. dat zo doen voor zijn ja. zusters en voor, en voor zijn broers? Ja. Ja. Maar goed, opa heeft natuurlijk ook een rol in gehad. Dus. Ja, dat ja. is gewoon een slechte rol, dat hij gewoon slaat. En ja. ik snap er niet, waarom kun je waarom vrut je nou om mee? Of ik het wilde wel, oh, ja, ja. terwijl wij naar het huis gekomen. Ja. hadden. En ze dus was eigenlijk eerste keus dan ook nog. Nee nee, hij heeft gewoon willen, willen het het polsen, weet polsen, weet. polsen, ja. Polsen, ja. wil, uh, wil mm. een tonnen thuis hebben. Ik ja. Zeg, ja, wat moet ik met een hoes? Ja. Ik, ma ja, ja. ik niet in, mag niet voor mijn werk, niet in de buur wonen. Oh niet? Dus ja, ik mag oh. niet de wonen. Oh, je dan partijdigt? Ja, nee, ik moet in oh, een agglomeratie wonen. En dat viel de buurder niet onder. Ik moet daar niet wonen. Dus daar heb ik niks aan. Ik Zeg, en als ik klopp. Dan duw dat niet alleen maar voor een wandel. Zij doen het goed geld, dan verdwenen. Ja, ja. ja, ja. Nee, nee, nee, nee, maar dan weet ik genoeg. Als je het met zicht gezicht houdt ik ben van plan om dan als je dat ja, dan hou ik wel als je regen, Maar dat heeft er niet wie gezegd. Nee nee, nee, nee. Dus dat je, dat je niet goed speelt. Nee, nee. nee. Dat is jammer. Ja, het is natuurlijk wel, ik kan me ergens voorstellen van dat je wilt dat je in een familie blijft of zo, want je toen heb oma toen nog kunnen wonen. En zo. Oh nee, maar dat is prima. Ja. Maar je ja. bent met acht kinderen. Ja, nee, dat klopt. En die ja. zijn al, mensen ze, ze zitten wel hierin. Kijk, bij hebben ja. vier kinderen, ik gooi straks niet zeggen tegen de nee. wil ik het huis kopen en de andere kinderen geef ik duizend euro. Ja. Ja, nee, dat kan niet niet. Nee. Die zijn alle vier evenveel. Nee, dat zou bij ons hetzelfde wel zijn. Ja, ja, ja. dus dat, dat, dat, dat kunnen we toch niet uitleggen. Nee, nee, goed. nee dat is een zwarte ja. pagina ja. Ja. ja. Dat is gewoon jammer. Ja. Maar even terug, uh, want ja, het is natuurlijk wel veel... Zo wordt het een beetje negatief over opa, maar uh, hebben we hebben een beetje gehad over. Ja, natuurlijk vragen ook kom niet dezelfde dingen. Dat, dat uh, kijken hoe jij daarop reageert. Want hebben we hebben ook gehad over zijn karakter en hoe die was en mm -hmm. ja, zijn waarden. Dat dus komt een beetje overeen, maar wat zijn zijn waarden dan? Ik heb al bijvoorbeeld, ja, ja dat had al genoemd dat. Uh, ja, ik ga het niet invullen. Wat waren zijn waarden volgens jou? Hè? Ja, dat die. Ja, wat was wel laf, standvastig als je ze aangezien, je ja, kreeg er mee in en daar vond ik wel af en toe jammer, dat vond ik stiefkoppig als je een, een standpunt in genomen nou, Ja, dan kreeg we een per na, hoewel het kost geen ja van ja, je, je goh, zit er langs in je, <laughs> nog niet misschien. Nee, oké. Nee, het nee, okay. nee, was erg standvastig. Ja. Ja. En was zij, uh, stond hij meer positief in het leven of negatief? Of, uh, want ja, dat was natuurlijk wel hardere tijd en zo, kan ik me voorstellen. Maar... Oh, zeg, hij stond ja. Ja, wel positief in het leven, dat denk ik wel. Ja, wat ja, dijven was een harde werker als je daar zag met die dijven mm -hmm. ja, En op de zingfabriek, en, uh, en dan toe is nou die asperg en die hoofd no bij jou. Ja, ja dat was toch een ferme klus. Ja, want die hoofd was natuurlijk nog veel groter dan nu. Ja, hij was veel groter. Ja, ja dat zat al niet vaak mee. Als ik uh, op, op in het weekend, als ik vrij was, dan wilde ik naar de meidtijden. Ja. ja dan moest ik eerst een tuin doen en daar mm -hmm. de, deed ik liegen in het Jan toen die, die geen klussen maar zijn elektriciteit. het ah. eens en Tony deed de tuin en dan was dat was een gewatteerde tuin, een ja. grote tuin. Een <laughs> ja. en die hielden ze helemaal op hier dat is oh, ook ja ja dan was ik goed goede tijd want dan nog hè weet niet precies hoe laat maar niet uh, voor dag en dauw bij je uh, nu nee, nee, dat was we uh, in de middag Vandaag ah, ja we legden allemaal mijn en uh, was hij ook creatief? Ja, ja dat was je zeker. Hij heeft uh, ja, niet meer uh, ja, een soort verlamming gehad, ja. toen is hij met kersthalenbouwen gegaan. Ja, dat, dat, was, dat was echt wel. Ja. Ja, dat deed je goed, uh, dat, dat hij uh, bij ging hij dan ging al afval uit en, mm. dat hij mm. en dat zag je in de En daar ging je dan kerstallen van bouwen, je heeft je veel gemaakt. En degelijk ook, ja. Dat heb ik ook nog een. Ja. ja, weet je ook. Ja. ja als je in de eerste was van Eik, dat was prototype. En we oh. dan de andere raads van, van die pellets, maar dat is, ja, die duurt nog steeds al Ja, grappig. Oh, ja, dat is ongewoest. daar hè. zijn ze ook, wie zet toch gewoon in Bloemis, die zegt, man, daar kunnen we eigenlijk de euro voor vragen mm. met de kerst al. Ja. En die krijgen groevies van 24 euro oh, ja, of ja. gullen doen. Ja. ja. Weg. Oh. <laughs> ja dat dat weg. Ja, daar was hij een handige in. Ja, ja. En, en uh, wat had hij dan echt een hekel aan? Een hekel? Had hij, oké, zoiets. Nou, onrechtvaardigheid, zei hij al wel. Vervaring. Ja. Nee, ja, maar was, wat, ja. Wat, wat, wat, wat ik kwalijk vond, is dat hij, uh, als, als de meiden met de jongen kwamen. Oh ja. Ja, dat was geen hè. dat was nee, nee, nee, nee. Had hij ook een hekel aan, en mannen dus. Uh, ja, het leek er wel op. Ja. Ja, of dat zo bescherming ja. was, van ik wil mijn kinderen niet kwijt, ja, we maar ook. Ja, ja. dat hebben, hebben we echt. En dan hebben we toen nog, hebben we nog breven over geschreven aan onze papa en dan van god, zo'n nee. domme machine, kunnen kun het toen niet maken. Ja. Ja. we nee. toen terugkregen Oh jee. Oh, hele repliek. Eh. Ja, zoek nergens mm. Ja, dan denk ik die de standpunten dat je de in genomen en dan kreeg je mee gepet pet vanaf. Nee, dan weet jij het gewoon een hout zaak. Ja, dan daar die van nou weer, weer, weer gaan je een brief een en dan ga je weer, weer, zijn gevoelige weer, proberen te weer, echt niet hier hmm. nee, was een stuk in eigen Ja, een rol ja, ja, ja. Ja. en um, wanneer straalde hij dan of wat vond hij echt geweldig ja met de, met de kleinkinderen ah. vond hij geweldig als ze kwamen en ja, uh, ja dat zei hij wel ja oh. en als ze in de oven zijn groenten als ze daar bij stonden ja, ja, dat koos ja, ja daar koos je een ja mooie groenten, daar was hij trots op ja, ja. en um, ja, ik, ik heb wel dingen gehoord, hij was gelovig, hij rookte als een ketter, oh, ja. hij, ruikt, hij luisterde naar ja. klassieke muziek graag, ja. hij at nogal snel. Oh, zie je, dat zit er beter van hem. En uh, ja, nogal oh, autoritair. <laughs> die nogal autoritair was, hij las graag streekromans. Is er ja. nog meer iets wat typisch oh, echte ja. hem is? Ja, lezen. Dus ja, donkortom. Ja, toen kortom, of, uh, ja. Toen ja, toen werd ook genoemd, ja. Die die ja. veel geleerd. En toen Hermans, die je ook. Uh, ah. En dan zag hij echt de burdel. Kijk hm. in zijn eentje naar, naar Luster, dan zag hij echt de burdel aan het lachen. <laughs> ja, in <laughs> ja, de oorlog heeft hij wel veel, uh, veel, veel gedaan. Ja, want heeft hij, uh, want heeft hij niet zoveel verteld van hem zijn sterfbed, begreep ik? Of heb jij daar wel meer? Nee, dat heb ik niet. Nee, van oh. nee, veel dat hij dat vertelde. Oh. Uh, ja, dat hij vaak vertelde een vriend van hem die... Uh, met panzervoest uh, op de, op de putraan zaten te timmeren, oh. dat ding ontplofte toen. O oh jee, want die had die en een, een hele boekje, ja, die is toen gestorven, die vriend van mm -hmm. Zo. Ja, dat heeft wel, heeft wel indruk gemaakt op hem. Ja. ja, dat was toch, de ja, daar waren ja. allemaal alle moffen, er was geen ene. Ik wist niet dat ze toos. Ja. Die ja. was een vriend meiden, dat was een zoon van een arts, of hij was zelf arts in opleiding, keurige vent. Ja. Ik kon geen enkele Nee, allemaal beter Het is even geen morf, het is een Duitser. Ik, als je wist, de Angeliek nou met hem met een berg, oh, die ja. oh, man. <laughs> Dat kon niet, hè? Nee, daar, daar was ja. je gewoon star in. En ik snap het wel dat hij, uh, zegt ja, wat hij meegemaakt heeft in de oorlog. Ja, dit zijn jongens die zijn 30 jaar in de oorlog geboren. Die nee, <laughs> die zijn, nee. Dus dat klopt niet. Nee, nee. dat zijn allemaal morf. Want wat had hij dan, had je je dan nog, weet je nog wat hij meer had meegemaakt? Want hij moest bonnen uitdelen of zoiets. Uh, ja, meen ik maar. Ja, voedselbonnen. Ja, dus, want hij had niet meegevocht of zo zelf toch? Nee, nee. Nee, nee die zat bij de, de Economische dienst dan moesten, hmm. moesten ze bonnen uitdelen. Ja, dat klopt. En controleren bij boeren. Ja, maar daar, exact, daar heeft hij nog nooit nee. echt goed verteld. Nee. Ze dus nee. is een beetje thuis, ze moeten eens een keer uit zo goed als zat. Ja, ja benieuwd, nou, want was gaat benieuwd. Met die jongen met die granaten wisten ze dan ook niet. Maar, ja. ja. ja. Ja, dat heeft indruk gemaakt. Ja, leuk. dat hoeft wel, ja. Ja, en ook ja. dat je op school liep en dus, ja, dat ja, dan moest altijd een wijk kunnen legitimeren. En dan kwamen er een jong Duitsers met een de al stoppen, ja, dat was echt schrik. Oh, zo, ja. Als je hier een verkeerde antwoord geeft, dan knallen ze ons te boven, hè? Oh, ja. Dat wat ja, dat is indruk Ja, dat is al een Ja, dat is al een beetje groeien in, in Duitsers. Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, dan dat dan kun je niet projecteren op jongens zien nee en, en dat stoer ze, dat was, dat was, dat was echt de echte liefde ja. ja dat hoor ik ja, en, dat is eh, gezond, ja ja dat is deed hij niet goed aangepakt nee. nee nee maar ja ze ja. je ja maar dat is wel jammer de stoer toch wel getekend dus ja dat vind ik toch jammer ja, ja dat zei ze ook wel ja dat was natuurlijk heel cent ja en, um, en heb je hem ooit uh, ooit eens zien huilen nee nee nee, nee. ik ken lang ik weet niet of er ooit iemand, uh, volgens mij had niet iedereen dat gezegd zal nee, maar ja. <laughs> weet ik niet zeker. Nee, nee hij had wel een emotie met die toonje niet. Nee nee, nee, nee, nee. Dat was, gewoon, dat was ook die tijd natuurlijk allemaal weg nee, te drukken en niet, zo. Uh, nee, dat doe je niet. Kerel, ja. niet jou. Ja. En weet jij toevallig iets over zijn eigen opvoeding? Want ja, dat is ook weer hoe hij, hij getekend is natuurlijk. Want ja, had zijn, hij had natuurlijk alleen maar zussen volgens mij. Ja. Hè? <laughs> en Dat ging ook wel weer een leuk aan toe, maar. Ja heb je daar iets van negen? Nee, hoe Ik ja. Opa hebben we wel gekend en oma. Maar niet hoe die waren en hoe hij opgevoed is, nee. Nee. Daar heb ik niks van. Nee. Nee. Ja, dat is eigenlijk wel jammer, ja. Dat is uiteindelijk. Ja, dat is dan weer een extra laag, hè. Van, maar goed, dat komt, dat komt vandoor, hoe diep hij, die, ja, daar komt ik ergens vandaan, ja. ja. ja. ja. En uh, was ze een man van veel, van veel klagen? Of juist niet? Nee. Nee, Nu, nee, die, die lost nog alles zelf op. Oh ja, oh ja hij kon nee. er dan kon ook alles oplossen. dan. Ja, die klagen. Ja, zingen dat deed je ook. Oh hier, ja, in de kerk, ja. De mm -hmm. zien we, ja. In het begin bij ons in de kerk, en daarna er ook op uh, de kluis, dat je dan uh, door de poort mm -hmm. moet leren kennen. Met de scola, scola en nog wat. De scola kantoor, oh ja. of weten ze. Die Latijnse gezangen zien we nog nooit mee geweest. Mm -hmm ja dat was mijn ding he. nee nee hij ja. ja, vond het geweldig. ja want jullie moesten natuurlijk ook allemaal naar de kerk en zo ja denk ik. ja die dus gingen vaak nee maar die oh. gingen in ieder geval die kaanduit doet. <laughs> zo <laughs> ja ja, ja dat moest iedereen als kon iedereen daar ja, ja. Hm. <laughs> en en was hij voor jou en uh, hij toen want dan kreeg die hersenbloeding ja, ja uh, toen kreeg je een uh, lichamelijke klacht en zo, een gebrek, want er loopt een in bank volgens mij. maar een ja. echte, weet je, lo loopt een mank of zoiets, zei je weet ik. Nee, en dat was ook zo eigenlijk. wie is wie ja. Die trouwde <laughs> ons er toen in, in het gemeentehuis, in buur. Die was er toen. Ja. En toen zeiden uh, toen we: Kom, uh, ja, op een die, die stom trappen op het gemeentehoes. Mm -hmm. Van uh, kom ik halen. Pff, uh, <laughs> nee, nee, nee. Uh, zo Trots, uh, lever, uh, hij zou uh, nog leven drijven, yeah. maar. Ja. Wie was, was, Ger? Het was het dat? Was toch? Was dat Gert die toen toonde? Ja, wij niet, wij, wij zijn nee trok. Hm. Ja, ja, nee, maar volgens mij was dat Gert. Ja. En uh, ja, ze dus kom, komen zullen we ondersteunen. En uh, <lacht> ja, dan niet misschien. Nee, hij zou liever het ziekenhuis in gaan dan ja, die. Ja, die trappen, ja. flikken <lacht> en zo. Ja, nou wel een beetje een eergevoel. Ja. Ja, hij werkt wel een rol. Ja. We ja. stond eigenwijs. Ja. Ja, en dit, ja ik, het gaat ook een beetje om elkaar, maar ik heb ook, zo ook steeds zeg maar, opa en dan iemand persoonlijk. Dus zeg maar meer, uh, was zij er altijd voor jou als, als vader? Ja, ja, nee, dat mag niet. En dat is misschien wel het verschil met, uh, met, met de meiden, die jongens of de meiden. Ja. Eeuw, toen ik naar de briefschool, ja, daar kwamen we maar in hier, het weekend toe. Ja. ja, dan was ik gewoon heel trots op, dat vond, vond je wel geweldig. Ja, ja. ja dus dat uh, deed wel veel, natuurlijk, uh, zoals je bij hem hoog en taart aanzien. Dus. Ja. ja. En um, ja, had hij jou ook wel eens goede raad gegeven? Nee. nee. Ja, ik ben ook zo'n eigen wijze, ik, ik los ook allemaal wel. Ja, ja, dat is in ieder geval een vreemde. Zie, daar kan ik gewoon niks aan doen. Nee. <lacht> ja. ja, voor de belast. Ja. En <lacht> had je bij hem wel eens diepgaande gesprekken? Ja, je hebt wel dingen zo, zeg ja, maar, of ging dat ook dieper aan toe? Want ik weet niet hoe dat vroeger was, daar ruimte voor. Nee. nee, ja, Als je, als je dat kiek neemt met acht kinderen, dan zeg ik ook, ja, dan heb je eigenlijk geen tijd kinder, om kinderen allemaal goed liefst te geven. Nee. Dus ja. dat is gewoon, je zat er niet in. Nee. Maar dat is misschien, want jij was, welke volgorde kom jij? Want het is eerst tantoos aan Jan en dan. <Ist verpleeg _ wiggle> ja, en ja, toen kwam Annieke met die, oh, die is ja, ja. En daarna kwam ik. Want ja, dat is natuurlijk altijd bepalend, de volgorde waar je komt. Maar merk je, dat je ouder was, dat je dan minder aandacht kreeg ofzo. En ja, als je zo terugkijkt, ben je dan trots op hem? Ja, ik heb ook al veel dingen gehoord van, dat zou ik zo kunnen zeggen, van niet, maar... Ja, je moet afzetten tegen de typer in die lab en hoe weer opgevoed is. Acht kinderen, ja, als je het mee vraagt met werk, wat je zei op de zingfabriek ja. dan heb je gewoon vier kinderen te veel gehad. Mm. Ja, als je zit sommige dingen, je woont niet mm. voetbal voetballen en je woont niet ah, sport, en dat ging allemaal maar niet meer als je, je geld had. Ja, nee, ja, dat nee. kinderen eigenlijk Maar mm. hebben we niks gekocht gekomen, we moest naar mezelf, hè. we gingen, dus gingen we de, de bossen in en ja, dan hadden we de bossen lopen. Ja. gaat eigenlijk ook net zwemmen, ik kost niet zwemmen. Ah hadden nou, eigenlijk uh, ja, toen hadden we school zwemmen, maar dan zijn ze die, die hadden een beetje onlegaal allemaal uit het zwembad die worden open en de rest gaat dan bespeuren. Dus ja, ik ging er de pleisters voor en ik ga ook eens zwemdiploma. Oh, ja, ja, dat kan eigenlijk ook niet. <laughs> ja, dus in die zin een beetje. Ja, ja dan, dan vind ik dan dan die, ook onkendig tekort. Die moet je naar de scans kinderrock tegenwoordig dus wel ook door weer een zwemdiploma lopen. en dan als we sporten, <laughs> ja. als we weer muziek. Ja, daar mocht ik dan wel eens zeggen, ik heb wel zin de muziek te maken, ah, ja. dus ik ben met mijn negen of goed tiende gewoon in En mm -hmm. ja, Dat vond ik ook wel geweldig. Ja, ja. En ik maar is met nou, sporten, dan zou ik... En, zo, uh, en dat rand de meiden, want ik luister wel, die is niet het gewoon. Maar voor ons, uh, ja, daar, daar zaten we gewoon niet in. Nee, nee. En ik hoor ook al iemand anders van, zo iemand ook dansen, maar nee, dat, dat was allemaal... Uh... En dat ja, was dan was het ook niet christelijk genoeg of zo Dat ging ik wel later, ja. toen ik op de muur zat. Ja, toen gingen we met mijn school gingen we dansen. Ja. En dat, dat was wel goed. Ja, dat was, dat was een, stuk, of een stuk ouder, maar toen nog niet veel ouder. Ja. 15, 16 denk mm -hmm. ja. ik. Ja. Even kijken. Uh, oh, keer keer wel een mooie, uh, mooie inzicht zo. Ja, ja, dat is wel interessant. Ja, iedereen zegt ook net dat een anders ook heel veel wel overeenkomstig. Want dat, uh, al Star, ja, dat komt het gewoon heel erg terug. Ja. En, uh, ja. ja. dat was hij. Ja. ik vond ook altijd een mooie vraag. Van stel je zou hem nog één vraag mogen stellen of iets tegen mogen zeggen, wat zou dat dan kunnen zijn? Ik hoef nou, ja, is misschien moeilijk om het nou meteen beantwoorden. te antwoorden. Oh nee, dan, <hasta> dan zou ik zeggen van, uh, hoe vinden jij, als je terugkijkt hoe, hoe vinden jij je het gedroeg met de verkoop van ouderlijkheid? Ja, ja, ja, ja. Want je drijft je broers drie elkaar Ja. En dat kun je nooit meer goed. Ja, kijk, ik doe het wel aardig tegen elkaar, ja. maar acht op achtergrond blijft het toch mee speuren. Ja. En dat kunnen je niet meer oplossen. Ja. En dat is allemaal van, ja, dat is gewoon stom, mm -hmm. hoe die dat niet heeft. Ja. ja, dat zou je nog wel eens keer uh, Dat doen. is ook wel eens, er was nog nooit een drijfveer geweest om, uh, om dat te doen. Mm -hmm. En net wat ik al zei, ik, ik snap het, zei, dat je zegt, ik wil met ons man door blijven worden. Dat snap ik. Ja. Maar daar gaat het aardig in. Ja, dat wil je zeggen. Ja, ja. Dat kan niet. Ja, ze zit ik. Ja. Mm -hmm. Ja, dat is jammer. En uh, ja, dan heb je ook de vraag: van hoe belangrijk is hij of was hij voor je? Ja, er zijn eigenlijk twee vragen in één. Ja. Uh, toen je nog leefde, hoe belangrijk was hij toen voor jou? Ja, ik vond het wel dat je een, een voordeur had. Ik heb eigenlijk gezegd: dat is minder mijn vraagbaar. Uh, nee. nee, dat was niet. Nee. Maar wel, je ja, wilt gewoon een voordeur hebben. Dat ja, wie er was en die ja. er klaar stond en achter ja. stond. Ja. Ja. ja, dat is wel fijn. Ja. Ja. Dat is wel zo anders natuurlijk, ja. <laughs> <laughs> ja, en ehm. Um, ja, hij, ja hield je hield je van hem? O, oh, jawel. Ja. jawel. Ja. Alleen, uh, ja, toen? Ja. En toen uh, nou, die... dan, dan maak ik het kapot ja. Ja, uh, uh, ja, ik snap het, ja. Niet ja, ja, ja. dat vond hij in ieder geval pan dat hij dan op je sterven bij tegen hmm. hem nee, nee, dat hij wel al spijt van Ja, Ik heb ja, maar lekker. Uh, we ja. kunnen niet meer vertrekken, uh, want we kunnen niet meer regelen, we kunnen niet meer hoe maken. Nee, nee, dat is gewoon klaar. Ja. ja, dat is gewoon jammer. Ja, ja. Nou, ik vond het wel fijn dat je dat doet. aan Ja, maar. ja, dat is iets van bevestiging. Uh, ja. ja. Ja. En uh, we gaan zo naar oma, maar uh, <laughs> dat is nu weer een interessante. Maar uh, <laughs> um, weet je ook iets van hem waar bijna niemand anders weet dan je denkt, van de opa? Ja, dat is toch moeilijk om zelf in te schatten van ik dat weet we niet. Ja, ik denk dat de, gedeelte de van de, van de oorlog ja. heeft die eigenlijk nooit goed, nooit goed verteld. Nee, maar volgens mij... Dat zou ik wel eens uit willen spitten, ja. Ja, volgens mij tegen oma Jan dan wel hoor, ik ik meegekregen zo, dat die daar, dus daar ben ik benieuwd naar. Ja. Ja, maar uh, dat weet ik ook niet zeker hoor, of dat klopt, maar daar uh, zei zijn man dat hij toen zo sterk werd wel van alles tegen opa, of tegen Jan had gezegd. Hoor. Ja? Dat weet ik niet zeker, ah. dus daar ben ik ah. nog benieuwd naar. Maar, ja. Waar gaat de muzikaal nog niet gesproken? Nee, nee, nee, nee. dat moet nog uh, gebeuren, ja. En, uh, ja, we hebben er ook een beetje over gehad. maar ho In hoeverre lijk je op hem, denk je? Op papa? Ja, opa. Dat is moeilijk om te zeggen. Ja, die ja, dingen in eigen wijze om rollen ben ik ook wel. Ja, eigen wijze, ja. Ja, ik wil ook, uh, ik doe niet gewoon, ja, dat, dat brengt ook het beroep met, met, met zich mee. Ah, ja, ja. Ja, ja. ja dat ben ik wel werk gewoon, dat moet je heel snel beslissingen nemen. Ja. Je kunt toch niet zeggen, ga je even met dertig man overleggen. Als ik chef van dienst was, ja, dan mm -hmm. was het dak op het huis, ze dat. Mm -hmm. dan moest ik even de hele regio de beslissingen nemen. Ja. Dan hadden we ooit in een split second tegen moeten beslissen, ik ja. doe het wel of ik doe het niet, of hoe doe ik het. Mm -hmm. Dus ja, daar heb ik nooit uh, heb ik ook geen moeite mee. Dat ja, verantwoordelijkheidsgevoel, dat ja. doe dat, dat, dat, dat, dat je dan. Ja. Ja, misschien wat hij daar ook al een extreme had. Dan heb je wel een soort voorbeeld natuurlijk, waar je dan een beetje mee kan nemen in je karakter en Dat ja. kan wel handig Ja, dat moet eigenlijk ja. een ander beoordelen. Dat moet ja, dat is moeilijk, moeilijk, moeilijk te beoordelen. Te beoordelen ja, ja, dat is ook allemaal <laughs> uh, relatief. Uh, ja. Ja. Uh, ja, ik had dit nog een vraag. Wat vond je van de gezinsschoten? Maar dat heb je eigenlijk al behandeld. Ja, eigenlijk is iets te veel. Ja, dat te veel. Ja. Maar dat waren ze allemaal. Kijk, die, de, de, ja, de, de ja. anderen die stoer zo ook. Toen kwamen de stoel langs en met de zeer, die man dat is goed met jou? je ja. ja, hadden zes kinderen van. Ja, mama dacht ervan? Ja, die zijn het liefst 13, 14 15 kinderen hadden. Ja ja, ja, ja, het heen en vermenigvuldigd. He, ja, ja, ja. ja on, ik, ik vind het eigenlijk onverantwoord groot ja. als, je zo, uh, als je het afzet tegen ons salaris. Dan kun je zeggen, ja, ik hoef het niet zoveel te aan, maar ja, je doet het gewoon om kinderen tekort. Ja. Ik, ja. Heb, ik heb nooit wat tekort voor de liefde. Als ze tegen zeggen ja, waarom moet je sporten? Ja. En dan moet je eigenlijk als oude leuk, moet je daar ook wel doen kennen. Dan moet je de stimuleren dat ze zelf gaan doen. Van uh, jongens, mm -hmm. je zou niet, in ieder geval dat je een zwemdiploma hebben. Ja, ja. Maar ja. Je, gaat ook, je gaat ook in de sport zoeken. Ja. En als je dan een beetje muziek wil op die dans of wat dan ook, dan moet je zelf. Weer. Mm -hmm. Maar dat zou, ja, ze zou echt zo doen met mijn kinderen. Ja. En ja, een paar korte dingen, want dan gaan we dan naar oma. Want heb je wel eens een klap of een corrigerende tik van hem gehad? Nee. Nee, ik niet. Nee. Volgens mij de rest ook niet echt hoor. Dus, uh, uh, ja, en hij rookte natuurlijk heel veel. Je, en vroeger rookten sowieso heel veel mensen natuurlijk. Ben je ja. daar ook gaan roken of zo? Je, of ik ik heb ook gerookt. Ja, ja ik, heb, ik heb piep gerookt en sigaar. Ja. En niet te weinig, maar de die een lekker sigaren, die zijn gewoon veel te duur. Ja. En dan ga je ook nooit denken over de gezondheid. Oh ja. jongens, gaan we, sigaretten heb ik nooit gerookt. Nee. Een wild piep en sigoren. Uh, ja. ja Dat vond ik wel vind ik nog lekker, maar ja. gewoon voor gezondheid is niks meer. Nee. Nou, die... Is hij van invloed geweest omdat hij zelf zo rookte Nu. Nee. nee. Dat was gewoon uh, die tijd. Ja, geweest, weet, ik weet nog dat als de ja, negers van de school gingen, dat we, dan uh, hadden hmm. we gehaald weg van de smam. De smam wou een kermisputje en uh, daar stond boven op de opkamer en daar hadden niet gauw, dus dan we niet gehaald, toen gingen een sigaretten kopen. <laughs> Ja, ja, die vlaszaak ging een sigaretten kopen, die pakjes van 10, en nu rok die, die oh, smaakte in van de vangende maar het was, was toer, hè? Ja, ja, ja, ja, En toen zien we er al in op Pierre Rut, want Pierre Rut vroeg toen een sigaret. Dus hij zei, nee, we kregen vanochtend ook nooit niks, we kregen geen sigaret. En die heeft het toen tegen hun man verteld, en hun man de weg tegen ons man oh, verteld. Oh, met een maaie En toen waren we de lul. En toen? Ja, hoor, over de zijk natuurlijk. Ja. Hè? ja. Nee, maar dat is niet van invloed geweest. Nee, maar, nee. Ja, of misschien onbewust. Nee, want ik ben pas later gaan oh, ja. ja. roepen. Hij was op twaalf, of, twaalf, of zo wel, volgens mij. wel getrouwd. Ja. Ja. <laughs> maar ja. hij rookte alles. Aan. Hij houdt drum en, en dragon, vind ik het hele zwarte roep. En die een stokje, dan is een uh, als je ze in een piep de bak ophoudt, dan dood je nog dragon die zware shack in die, in die piep. <laughs> no. Hij heeft alles gerookt, wat er was. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Sorry. Ja. En als je dan, je hebt natuurlijk heel veel leuke herinneringen uit je jeugd, uh, is er eentje die dan misschien bovenuit steekt, of oh. ja, dat waren dingen die dingen noemen zo, maar... Ja, dat we eens ze naar de bossen gingen, dat was, ah, ja. dat was echt leuk. Ja, maar de, de, wat, wat, wat ik ook goed vond springen, <lacht> als mm. ja. mama, mm. mm. mama die wekt. gisteren heb eerst nog boven toevallig, hè. goed. Als mama die wekt, we hadden twee verrekkers, die prima ja. slakken. En daar uh, worden de fles inge, ingewekt als dus mam kookte of die bakte dan de mm. cotolette en de worst. <laughs> en dat deed in de wijkpotten. En als we, ik hou altijd honger, als we in de bossen gingen, dan, uh, ja, dan, dan wilden we wel wat meenemen. En dan ging ik de kaal erin. en dan trok ik die stiekem los. Hé, oh. hey, mama, je staat een fles uh, cotolette <laughs> open. Wat op tommer. Ja, ja. En dan werd die gepakt en uh, ja, dan mocht ik dat vlees meenemen. <laughs> ja, ja, ja. Uh, dat is handig. Ja, we hebben veel katten kwaad uitgehaald. Ja, ja. Dat, is, dat is wel leuk. We, wat dat betreft een mooi jeugd. Ja, ja. De schop in de fik steken. Oh nou, echt? In de fik steken ook, niet zuinig. Ja, we hadden, we hadden een potkachel. Hmm. En uh, ja, dat, dat was altijd... en dan moesten we die, die, as, die moest leeg leegmaken. En dan was die kachel, die was aan. En dan moesten we met de pook weer in. En dan vielen we groeiende kolen in die aanslag Vrijwel meteen zwart, maar die waren er een loei heet, he. ja. En wie dan het mislef had om dat tegen de, de schuur aan te gooien, die was dan van Jun en Marie. Oh. En die, ja, die vroeg wel eens een fik. <lacht> die heb al stuks gemaakt. Ja, ja dat, dat echt nog was echt die tijd. ja, wie durfde dat. <lacht> ja, en we, en we hebben echt, oh, Jun hebben zo gekoeieerd. Want dat was de buurvrouw of zo? Jij was een zus van ons pap. Oh, oh ja. en die woonde toen langs ons en we mochten niet in de schuur komen. En dan, uh, dan liet als Scher is zo nog vaak ja. euh, boos doen geweest, mm -hmm. dan, uh, dan zetten we in de lier tegen het gedeelte, het rechtse gedeelte als gebrinnen kwam, dat was van Jan en Marie en het linkse was van ons. En dan uh, zetten we in de lier. Jan houdt de stoel en hoe liggen mm -hmm. op die zolder en uh, zetten we dan in de ladder tegenaan. En dan leed we scher. Die ging dan uh, ja, Scher lag midden in het bij Jun uh, en Marie. Hè. Oh. En ze uh, gingen schenken, en, oh tante, jij komt kijken, die jongens zitten op zolder. En die liepen op klompen en dan hoorden wij de ploppen. Oh, dan ladden wij. Aan, wij zaten dan bij ons in de varkestel. En het oh. was net om die, of, ja, die ladder daar tegen stond of wij er bovenop zaten. Dus die gingen dan met die klompen, nou in, in drie treden was ze boven. <laughs> en als ze dan op zolder aan het zoeken was waar wij zaten, trokken wij die ladder weg. Oh, <laughs> en dan, uh, En dan kreeg ons man, ja die heeft echt... Dat die haar verzakking gekregen. Hmm. Als mam kreeg ik dan op de boot. Oh Fieem. ja. Maar jongens, zit er boven. En dan kwam als mama. Ja, wij zaten helemaal niet boven. zaten in de werkstallen. <laughs> maar dan kon ze niet meer naar beneden. Nee. die lallen was weg. Uh, ja, dat is dan. natuurlijk wel eerlijk, als iemand daar zo op reageert. Ja. ja, anders ja. was het geen lol. Aan. Dat nee, niet. Oh, Gof, ja. echt ver, ik kan vergeten dat hij is geweest. Ja. Ja, en dan bij je oma, want dat is dezelfde vraag. Hoe herinner jij uh, je ja, eigen moeder? Als moeder, ja, een hardwerkend mens. Ja, die, die was altijd in de weer met, met eten. Ja, dat was mm -hmm. een, een grote hobby en een passie. Nou, oh, dat is verhandeld, dat kost je zin ook. Lekker, <laughs> ja, klopt. Lekker ei eh, te kloor maken, ja, dat, dat, dat kost je goed. Ah. Ja, ook, eh, ook hè, dan zeiden we van ja, als je kijkt die wiet nog, dan waren we die eh, koren en binnen, of erpen en rapen, die schel. Hmm. De, de ouders van, van Daaf en, uh, en Ad. En toen worden de tweeling geboren. Ja, dan was ja, onderaan die drie ouders kwam erin. Of ja, ja, dat is te zwanger. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja, die heeft er echt kapot gewerkt. Verder, uh, hmm. ja, die moesten al die groenten in maken. En, ja, in het begin was het een flessen. Dat hmm. hij de, de, in de, de smid zei: van nee, Fien, dat ken je niet. Ik, uh, een diep, ik moet een diepvries kopen, oh. dus daar ben ik geen geld voor. Hij zegt, daar komt hij in een diefries. Nou, je in die, nou, hmm. in die, vries, die er was. Op mij staat je nog in de kelder. Oh. Die heeft hij toen uh, gekocht. Zit en dat geld, dat komt wel. Ja, toen kostte we alles invriezen. Oh. Ja, dat is ons man ah. blancheren, de groenten. En daar kwamen veel groenten uit te ja, ja, dat natuurlijk voor een heel jaren dat uh, je groente oh. had of zo. Werd, uh, werd er alles. Ja, toen kostte alles in vriezen. Maar hij die, die is er eigenlijk gewoon kapot gewerkt. Mm. Ja. Ja, het, het raar hè? dat zeggen we ook wel eens wat, nu zit met hè. Wat voor was er wij hebben? En zeiden, gosh, als je dan <laughs> kijkt, dat is mijn gezin, oh, ja. Ja, acht, acht man en, en, en de ouders dan, tien man. Mm. En die was er ineens maandags. dat oh, was <laughs> ja. nou, Wel een bult. Of, of moest je het dan heel lang doen met kleren of ja, zo? Ja, dat denk ik, er werd die was, die werd, af, die werd gekookt in, mm. in de grote potten, Poh. in de stampen werd daar gestampt. Ja, dan denk ik dat de hele wasleidingen dan een hartstikke vol. Ja, maar mee, ook meer mee, mee wassen tegenwoordig is het uh, ene keer per dag douchen mensen en sommigen wel twee keer. Ja. Maar wij gingen één keer in, in de, in de oh, zinkende tel. Daar staat hij nog eens in de zinkende tel. Oh ja. Daar heb je in gewassen. En, uh, ja, en dan uh, ging de volgorde toch? zo. mocht mochten de meiden mochten eerst. Oh, ja. En als die gewist waren, we allemaal een water. <lacht> Dan waren wij en dan moest ons man roepen, Mam, shampoo. En dan kwam ons man met een flesje Sylvie-credieten. Ja. Hmm. En dan een klein shampoo en dan kon nog waar was. Maar je zat in het water wat er ja, was. Ja, dat is echt veel. We waren er <laughs> niet van. Man. Dan we Dan waren we weer schoon voor de week. <laughs> <laughs> Gad. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, hoe was haar, hoe haar karakter omschrijven? Ja, een hele zachte vrouw. Hè. Ja, Veel, veel zonder zonderdanig in onze pap. Hmm. Ja, te lief eigenlijk. Ja, te lief. Ja, ja samen ging het goed ja een goede rolverdeling. Ja. Ja, als de pap altijd boete. En dat zei hij ook, maar dat is toch tegen mij he, dat ik <laughs> liever buiten zit dan binnen. Ja, ik zit ook liever buiten als binnen, maar ja. Ja, ja dat gaat niet altijd. is uit. niet altijd. Nee. nee. De eerst maakt je het echt. Ja, voor het gezin, dat is echt alles. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, dat is wel fijn. En um, hoe zit dat met uh, haar geduld? Was dat dan niet? Oh, nee, dat was wel een geduldig mens. Ja. ja, ik heb er nooit van gemerkt dat ze geen geduld hadden. Nee. Maar die had, uh, pooh, die gedacht, ja, die zou eigenlijk kapot moeten werken. Ja, ja. Ja, ja, had ja het Alte ze had geen acht kinderen. maanden ja, ze zijn een dag vrij natuurlijk, Niks. want ze hebben niet. Niks. Niks. Ja. ja, en nog vakantie. Dan zien we niet ooit, kansen we gaan we heen? Ja, maar dat weet ik nog niet als jeugd. We gingen eindelijk mochten kiezen of we gaan naar de. Naar de kermis, maar ja, dat was veel te duur. Of voor naar de Efteling. En dan gingen we elke keer per jaar met tien keer naar de Efteling. Mm. Dan dan we een Volkswagen busje oh, oh, ja, zo wordt overal, ja. Volkswagen busche, en dan gingen we naar de Efteling. Ja, dat was nog niet een Efteling, nog geen tiende of wat er nee. ja, <laughs> dan ook. Nee. Dat was een grote lol. Ja, ja. Maar de vakantie zat het dus niet in? Nee. Nee, nooit nee, nee, nee, we op vakantie geweest. Maar toen wilden wij toen zelf, dat kinderen hadden. Mm. Waar, we zullen ze een keer meenemen, maar nooit. Dat wilden ze maar niet. Oh, die wilden niet mee. Nee, die wilden niet. nee, we hebben thuis, we hebben het hier goed. Nee, die kreeg jij niet mee. Oh. Die ging wel zo naar, naar, naar Kevelaar of naar... Uh, in Romont hadden ze een kerk, was, uh, ja, dat was in de mei maand, gingen ze naar Mariaverering. Maar, maar wie heb je, je het, nou over? over was mijn hele man anders. Oh, zo. Ja, ja, ja die, wilden maar, niet, nee. die wilden zelf niet Maar die hoefde zelf, die kreeg jij niet mee op vakantie. Ah, nee, okay. Ja, dat was niet nee. Hè. nee. Ja, dat was trouwens wel een andere tijd. Dan wel. Ja. Okay. ja, ja. Ja, dan het kijk ik een beetje op. Maar ook veel niet hè? Wij ook niet. Nee. Thuis niet. Nee, bij jullie thuis ook no. niet. Nee. Nee. Nee. Nee, maar als ik kijk bij Willy van der Zanden. Ja, daar noemde ik net. <laughs> ja, dat ligt aan. Hoe hebben ze thuis? hè. Die ja. hadden thuis een koolhandel. En dus ja, die zaten goed in de slap ah, nou, ja. ja. ja. ja. was. Dan ja. kennen het hoeveel ja. was mensen thuis niet. En was zij eerlijk, oma? Ja, maar ik, ja. Uh, maar ik weet, denk wel, ja. ja ja Tante toos dat er wel leuk anecdotes over dat ze niet zo eerlijk was tegen de buurvrouw altijd dat ze dan als ze dan was of iemand was er dan en dan was dat allemaal uh, lief en aardig maar daarna ging ze in afzijen nee. oh nu nee, de... maar dat ja, zal ik niet ja nee, die ervaring heb ik niet nee, ja, dat is, ja ja en uh, ja die, even kijken ja had zij want hoor ik ook van meer, van meer had zij diepgang. gang ze diep ja nu nee, nee ja, dat is toch uh, ja. maar na wat uh, yeah, was we was, was opleiding hmm. en ervaring. Ja, uh, ja was, en die houden we hier, maar ja, die, die, die was continu bezig met het gezin, Overleef, ja, dus overleven. Ja, dus dan ben je ook niet met andere dingen... Nee. Nee, nee als je van zegt, ik zei, zeg, dat deed jullie man wel, hè? die kon nog een soort in de boeken zitten lezen. Mm -hmm. Maar dat was man nooit te doen. Nee. Opa dan wel, hè. Opa die heeft veel geleden. ja had, veel geleerd. En muziek gelust, net wat je zegt. Ja. Oma, die leven uh, van altijd bezig. Hij ik kan me ook voorstellen. Ja, dan op op de, de, met de was onze papa in de er de, de de was. Oh ja. Ze zei, <lacht> god, mens. Maar ik snap het, want dat, dat en dan kost ons ontsnappen. dan daarna ah. had ik een sleur. Ja. En vond ze geweldig met dat de triest toen, haar zus. Ah ja. Ach, fine Kine. Ja, ze noemen ze niet meer niks fine Kine. het, <lacht> is echt veel lol. En ze zei, ja. ik moest je, man, Ja, dat is, ik ze toch, als je dat leuk vindt. Ja. Maar zo ging ze echt helemaal op. Ja, er was toch contact met andere vrouwen. Dan. Oh ja, deze één keer in de week of zo. Of één keer ja, dan, ja, maar meer keer in de week. Ah ja, ja. ja. Oh, ja. ja, ja. dat is wel. Ja, en dat kunnen ze dan ook echt dat is zo verdiend. Want ja, als jij acht kinderen goed moet brengen. Zo. Ja, ja. dan herinner ja. ik me ja, natuurlijk nog wel van oma, want die was wel snel de mental. Maar de kaarten was altijd wel standaard. Ja, ja en legde de ja. joker en zo. Op, dan, ja, dat deed ze graag. Ja, ja. ja. ja. En. Uh, ja, we begrepen al beslissingen, die, die, die, die, die maakte opa volgens mij, hè? Ja, ja ik Zij had wel. eigenlijk niet veel... Uh... Ja, niet veel in de pap te bron. Nee, of nee, Ja, tegen. maar dat is ook net hoe, hoe, hoe ontstaat, hè? Ja, dat was, is Hij ja, nou, neemt de regie in, in het gezin. Hmm. En zij vindt dat goed, ja, dan is dat goed. Dat is ook makkelijk natuurlijk, van een Niel van Aden, ja, pap maar Ja, dat is een pap. Ja, dat vond ik wel. En, en mm -hmm. dat doen nog veel aanwezig, als, als de kinderen rotzakkerij uitgaat, dan wacht maar straks ons pap toe, zeg. Oh ja. Ja, je dat als, als een kind straf wordt niet dit en dan moet je ja. het op dat moment tegen nog proberen. Ja, ja, ja. En niet zeggen van, zes uur later van, hé uh, hey pap, vanmorgen. morgen. heeft heet toch perspectief, ja. En dan kreeg die jongen een klap, tegen een naar Kroatboor en hij snapte niet helemaal. Snapt, nee, deed de, allemaal oma ook of Nee, neem oh. die zee wel, want straks zal ik het dus tegen onze pap vertellen. Oh ja. Ja, <laughs> ja dat moest ze eindelijk zelf, maar ja, dat, dat deze niet, Daar was nee, er was er een voor. Nee, nee. <laughs> En had zij ook bepaalde dingen die zij meegaf aan jullie als kinderen of aan jou? Bepaalde waarden of overtuigingen of zo. Dit oh, is het nee. belangrijk. Nee, ik zoek het maar uit. Ja, oké. Okay. Trek op mijn eigen plan. Ja, dat was ook zo. In die zin wil ik het niet. Dat je zegt van één hey, mam ik zal het even om woord komen vragen. Nee, nee, nee. nee. Ik zoek het maar uit. Mm -hmm. van. En, uh, ja, ik had er, was eigenlijk ook een vraag bij opa wat voor vrienden ze hadden, maar ze hadden niet echt veel vrienden, zo of wel. Ja, maar had ze die, ja, uh, dat had er, de zus, nee, in ja. nee, die buurt niet, had ze ook geen tijd voor. Nee. Dat nee. was alleen maar met het gezin bezig. Ja. En dan zijn papa, die had er dan ja, bij koor wat hij bij zat, oh, ja. daar kent je er een aantal van. Mm -hmm. Ja, en uit die tijd ook dat hij dat werkte. Ja. En... en uh, ja, op oma is het moeilijker ze allemaal interesse had maar bijvoorbeeld was, had ze haar zijn favoriet eten van zichzelf, dat ze een uh, favoriet eten had of zo. Ja, maar dus mevrouw alles. Dus alles, ja. Dus ja. Ja. En die maakt nog wel eens kloor. Ja, je kon, ja. kon toch goed koken liet ja. ja. Ook hersenpannetjes zoiets hoorde ik dat, ja. dat er wel delicatessen was ja. of zo. Ja, zo'n hadden vaak Ja. ja. Maar creatief was er dus niet, dan niet echt er was geen tijd voor. Of was er ja. we misschien wel. Ja, maar wat, wat me wel bleef. dat was met. Dat heb ik al dik verteld. Als, als Annie die, die, die ster ik weet niet meer op welke dat die gestorven is. Oh, ja. Maar als, dan, als die man er dan was, dan aan we een datum die naderde, Mm -hmm. Dan maakten ze een kruisje van de, van karton. Oh. En dan de bloemen die in de tuin stonden, zaak ze dan weer toe. Dan maakten ze mooi kruisje van. Oh, dat ja, dacht ze eigenlijk wel. En dan ging ze dan uitgraven en dan was de... ook echt heel veel verdriet. Oh. En ik weet nog, ik dacht, joh, 15, 16, ze zeiden, dat eigenlijk een 15-16 was. Dan ik, wow, moet toch eens op een nou, je, je hebt acht gezonde kinderen hmm. en blijven maar en memmeren en emmeren en verdriet hebben over zijn. Die, ik ken ze niet. Is een snor je moet je mijn mond dicht houden. Jij hebt een kind geen negen maand bij elkaar. Mag hmm. maar als je straks zelf kinderen hebt, dan ja. doen we wel anders. Ja. Ja. En dan komt een overgaat en zegt van, ons je zat, zat helemaal gelijk. Hmm. want jij ja, wel twintig kinderen? Ja. Zijn die ene die, die dan gestorven, ja waarschijnlijk door of zo. Ja. Die, hitz, die had die zijn die negen maanden bij zich gehad en die was haar net zo dierbaar als de acht kinderen. Ja, ja, ja. dat is al. Uh... Ja, dat vergis je toch niet eens eigen goed. Ah. <laughs> maar dat zei ze toen ook heel, heel duidelijk. Ah, ja, ja. Okay, en dan houdt ze ook in Ja, want, want die was echt uh, wel levend Hij wilde komen en daarna gestorven. Ja, die is, is inmiddels in, in, in 7, 8 uur gestorven. Ah zo zo ja, al, ja. ja, dat is wel heftig. Ja. Ja. Ik dacht even dat hij doodgeboren was. Die, die, die was echt biest nee. Nee, nee, nee? Nee. Ja, dat was echt heel veel verdriet. Oh, ja. Man. Ja. ja, want ik stelde dus die vraag van, uh, opa moest huil, of die uitgehuild had, maar oma, had je die wel eens huilen Ja, die was dus, maar maar ja. wel. Die was meer emotioneel. Ja, dan. die was veel ja, ja, ja, gevoeliger. Die liet zich dan misschien de uh, Ja, onze papa nee. goed voor. Ja, ja, ja. Een man, de man houdt niet. Nee, nee, die overtuiging, ja. ja. ja. En uh, had ze ook ergens een gruwelijke hekel aan? Nou ja, een nee, dat, nee. dat kan niet zeggen. En andersom, uh, als ze heel erg van straalde, of heel erg geweldig vond. Ja, niet als het als, als gewoon als dan goed ging. Ja. Als, uh, als de groenten het goed zijn en we hebben hem geholpen, ja, dat vond ze wel. Ja, ja dat dus zijn van die hele kleine dingetjes al. Ja, ja, ja die ja. was heel snel tevreden. Ja, dat is op zich wel mooi. Hè? Ja, Ja. Um, ja weet, weet jij iets? Heeft hij al iets verteld over haar verleden of je jeugd? Nee. Nee, dat nee. was dat nog niet. Nee. Bepaalde, ja, belangrijke momenten was natuurlijk al. Al die kinderen en ook dat doodgeboren kind, misschien nog andere belangrijke ja, momenten. Door, uh, ja, door de broer, oom Johan, dat enige mm. broer dan. Ja, dat was ook, dat was ook een hmm. met een Tante Truus ging goed aan haar zuster. Nou oh ja, dat was een goede verhouding. Ja, maar ja dat was een beetje een aparte. Dat was eigenlijk ja. hetzelfde. Dit Omey-Johan net opa ook gedaan, dat omey meer kreeg als, als, als de mij. Oh, zo. Dat is allemaal niet uh, een beetje... het geschiedenis voorbeeld. aan zich. Ah, <laughs> ja, ja. Maar waarom was een poort dan een aparte dan? Waar Waarom was Omey-Johan dan... Ja, omdat die, uh, oh. ja, die was, dat was de lieveling bij, bij opa's. Ah. Die gingen samen jagen en uh, ah, dat was hij de zon daar. De afgermire was zo'n duivel. Ah, ja, ja, ja, ja. Dus ja, die, die is gewoon ook enorm voorgetrokken. Hmm. Ook financieel, omdat ik, ja, dat ah, moet ja. eigenlijk niet kunnen. Ja. Je zit allemaal te hè. Mm -hmm. En, en uh, heb je überhaupt uh, opa's, opa's uh, halten, die leven die je hebt, en opa's, al die leden die ze kwamen, jij? Ja, ja. ja. O, ja opa. Uh, op een slecht vliegtuig, echt, echt, echt. Ja, maar... die opa Strijders, die, die hebben het niet goed. Ja? Die hebben geleerd hoe kiel is er om ze Toen hij de geluid te treden, wilde hij dat leuk vonden. zei ik zal je wel wat weer hoe we En dan gingen, we, dan gingen we het veld in en dan keek hij. Hmm. Ze je ze, ja, ja misschien hmm. zien ze, vreden, ja, hij zei die tekent eier, zei hij dan. <laughs> ja, wat betekent dat opa? Ja, die, die, die, die heeft twee eieren en die daar vliegt, die heeft er drie. Oh. Ja, ja, ik weet niet meer aan. En dan zit je uitkijken wat je loopt. want ja, want oh, gewoon in dat veld. Die liggen in het veld, moet je echt uitkijken. Maar ja, hij wist al lang, hij had die kieven lang op zien verlegen, maar dat wil hij niet zien. En dan gingen we lopen en dan dan weer, hey, kijk uit, stond En dan stond de laag Oh. En dat vond hij dan geweldig. Ja, ja, ja grappig. <laughs> ja. Ja. Ja, hij deed die ook de vertelde je nog ze van miljoen jongen wat je dan mee ging jagen. Toen hadden we nog patrizen in het veld zitten. Dan wisten ze was maar die patrijzen sliepen s'nachts. Mm -hmm. En uh, dan ging hij naartoe en dan hadden we uh, koren. Daar hadden ze in je uh, neven laten weken. Oh, ja. En dan gooien ze er neer voor die patrijzen. En die patrijzen, ja, die vraaten zijn hij helemaal vol met die. Um, met, die, met de koren, maar daar zat je neven erin. Dus toen werd hij heel zat. En dan ging je s'avonds terug en dan, dan liepen uit. ze daar gewoon rondjes te draaien. "ja, die waren kruis straven zopen. En dan kon je zo die patrijzen mee. Oh, dan kon je ze gewoon uh, daarop opeten. Ja, maar ja. oh, ja, Het ja, waren, waren lekker peestjes, met zo vingen oh. ze. Dan had je dan wel die streken allemaal. Ze hebben oh, veel met veld denk ik. Je ah. op. Ja, en oma's. Maar die ja. ook een buurman. Ja, ja, die woonde een neermacht. Oké, okay. ook een neermacht. En er waren een miljoen de hoes, ja, tegenover Lamers, daar woonden die. Ah. En er waren heeft een laderaandjes in de hoes gebouwd. Maar dat was een mooie boerderij. Ja, dat weet ik nog, wel, ja. In ah, de ja. je jeugd, daar gingen we. Dat ja. En dan was oma die... Uh, <laughs> oma kwam dan als we bewerking geslaagd aan. Oma Stervers dan? Oma Stervers, ja. die, die kwam dan uh, mij helpen, mijn mam, en uh, dan, dan stond ze, waren ze balken brei het maken, allemaal verslacht, in de pan, met heel <laughs> boekwijd meel, bier en rotzooi, en dan was ze heel en dat rook lekker. Ja. Ik noemde, is lekker oma, en oma had een hele rare en een hele breed. en als ze met een hamer op een kreeg ik ze nog wel lekker oma, en voor dat ik je weet was ze met die duim in die panne, floep! Dat <laughs> ja, yeah. ja, is ik nog kwijt. Nee, ja. Zo. Ik dat we een theekamer Ja, dat kijk ik wel. dat wel een goede van de stevige goede rennen. Ja, Gelukkig. gelukkiger. Met verjaardag ook. Uh, dan hadden ze een groot liqueur. Dan was die liqueur eruit, slipkus, een stukje geur, een O, oh, net als uh, Goldstrike? en die kregen wij ja. dan ook, oh, mochten we dan opbrengen? <laughs> Grappig. Ja, nee, dat was wel leuk. En de uh, andere kant van, uh, van Bailey, opa en oma Bailey? Ja, die herinner ik me nog wel, maar daar hebben we niks mee gehad. Nee, dat was gewoon meer... Uh... Ja, maar opa Sterven ze wel. Ah. Dat was een mooie mens. Okay. En woonden die van Bailey ook een budel? Ja, die woonde ja. langs waar Bailey gewoond hebben. En de, en de linkse kant voor Jan en Net en, en Marie bleven. Daar ah. hebben we hun, hun gewoond. oké. Oh, okay. allemaal in dezelfde straat ongeveer. In dezelfde ja, huis. In dezelfde. Ja. In, de, in dezelfde straat wonen de, wonen de opa Stevens en opa en oma Stevens. Allemaal zo... helemaal uh, deed je, bij elkaar. Ja, ja, ja. Ja, de wereld is klein, hè? Ja. En dan even terug bij oma, want, uh, ja... Ik kan me wel voorstellen van als je altijd maar met haar gezin bezig bent en, en dan zorgen, zorgen, maar op het duur vliegt iedereen het huis uit. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat dan iets doet met haar. Met ja. Ja. ja, dat is toch wel. Uh, <coughs> die die voelden er eigenlijk toen nog echt, uh, ja, wat moet ik nog met, met mijn tijd doen? Ja. <laughs> ja, dan heb je opeens een serie van tijd natuurlijk ja. en uh, geen invulling meer van. zin te maken. Ja, en, te, uh, ja, en dat, ja, als je dan ziet dat uh, ze uh, toen dan een wap afraakten, ja dat is gewoon jammer, dat verdienen ze niet. Nee. Ja. Zou dat te maken hebben met ja, dat ze altijd maar gewoon die simpele dingen deden? Ja, niks, niks voor zichzelf. Die, die had ja. helemaal geen, geen tijd voor, dat ze zegt van nou, ik, ik ga... net zo andere vrouw die, die waren bij de boeren en wie denk ik, de, kat, oh, ja. de katholieke plattelandsjongeren oh, ja. Dat ze wat gingen ja. doen, maar dat deed zij nooit, mm -hmm. niks. Ja, ja dan ja. deden wij gewoon tekort. Ja ja die heeft er eigenlijk gewoon weggecijferd voor, uh, voor het gezin. Ja, ja, opgeofferd eigenlijk ook een beetje. Ja. Ja. ja, alleen maar voor het gezin. Ja, ja. ja en onze ja. papje ging dan nog wel, die ging dan ook nog zingen. En, uh, of, of mij, die ging vader ook niet stappen. Ja, liever met Koer dan ze dus, ja. dus wegging. Ja, dat is wel dat is wel iets, Ja, was altijd toes. Ja, ja. zijn wereld is heel klein, hè? He? Een he? Is al zo klein als een, uh, ja, ja. een dorpje. Ja, dat is toch. Ja, maar dan helemaal, ja. Dus, ja. Uh, ja. En als je haar nog een vraag zou mogen stellen of iets mogen vertellen, of zo, wat zou dat dan zijn? Ja, zou vragen van, mama als je nog terugkijkt hoeveel de kinderen zouden naar te Oh zo. Want ja, omdat je er acht jaar, eindelijk negen, zeg maar, ja, dan, je bent zwaar, je hebt helemaal geen tijd voor je eigen dan, heb niks. Nee, nee, nee. Nee, normaal, maar dan toch, kijk, en dat was natuurlijk ook ingegeven, toen dat je mee. Ja. acht kinderen. Ja, dat is gewoon veel te veel. En hield een, een van haar? Ja, jawel. Ja, ja maar echt, uh, dat zei ik goed, hebben we ook tegen ons kinderen van gezegd, ja. echt de liefde. Ja, die jou, Ja, zo druk. Ik ja. heb ja, gewoon geen tijd om, om eens te zeggen van, we gaan eens gewoon eens zitten knuffelen met haar. Ja, daar was, was er niet al, die bi. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. problemen nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, moeder Nee, nee. of nee. Nee, meer uh, functioneel van. Ja, ja. Ja, dat, dat ja dat was het. Ja, maar toch krijg je wel ja. ja, die zachtheid en zo krijg je toch wel mee. Uh, Jawel, ja. onbewust ja. heeft ja. zich toch gevormd. Hmm. Kijk, in de vrije, daar wil naar de bossen mochten gewoon en doen, ja, dat, maar ik denk wel dat ze de hernig vonden. Dat, oh, ja. <laughs> dat we ja zo goed Ja, ja, ja. ja, niks ja die roodjongen van die rotjongen Ja. <laughs> maar ja. de heeft ja. ze, oh, dan het, dan het, dat heeft ze 30 veel kruim gekost, non, dat als we de zaak te kloeren, dan, ja, dan ging ik jongen altijd als mam hè, mm. Veen, veen, ja, ik gewoon niks vertellen. En dan kwam ik kan me indenken dat mam, die denk, godverdomme, waar ik dat woord jong Ja, dat ja, man, ja, dat is nog wel in het kop, kop, ja. Krijg ik krijg dat gezeurd, dat is van Jung in het kop, he. ja, Hoe reageerde zij erop? Ja, nee, dan zei ze je wacht maar, als onze papa is. Ja, oh, ja, had om, ja, ja, wij naden eruit. En eindelijk had ze moeten zeggen, kom eens hier en ik veeg ook tegenwoordig Hmm. En je biedt wel excuses aan en Jan, dat je die trap weg gaat, ja, die flikkert er bijna van de van nooizolder af, Dat wij die lallen <ladder> weggezet hadden. <laughs> ja We hadden eigenlijk moeten zeggen: boter bij de vis, van jongens, kom eens hier, wat hebben jullie gedaan? oh nou, mooi meid dat je het Ja, dat vonden we leuk, maar, maar Flats, en bieden we excuses mooi Ja, ja. Mee boter bij de vis, hè, maar niet Dan kreeg we het samen. Oh, ja. dus, als de pap pap smalse van: ja, wat is straks gedaan aan? Ja, zie die die daar niet op je niet op Nee, nee. Ben jij een trots op haar? Ja, eh uh, ze hmm. was, uh, uh, was neergezet dit met, met acht kinderen, zei ik, ja dat is best knap ik ja. al, In die tijd, hè, hoe even de die zien Ja, ja. Ja, sowieso. Je krijgt er nog nog zo veel kinderen. Maar <lacht> ja Ja. dan er maar Ja. En uh, in hoeverre lijk je op haar? Want ik heb wel eens dingen gehoord van, ja, bijvoorbeeld zie je heel erg dat zorgzame terug. En, uh, en dat uh, gasvrije, dat jullie allemaal wel. denk ah. ik denk. Ja, nou, dat is wel ja, Nee, bestel, is dat zijn uh, nee, Soms dan heb je de, oh ja. Dat, dat is echt zegt van, ja. hey, uh, nee, nou, dat is wel kunnen, ja. ja. Ja, ja. dat zijn ja, wel. Is wel. Hm. Moet je hoeft vragen niet. Ja, ja. Uh, nee, volgens mij hebben we wel een beetje zo alles gehad. Uh, ik uh, oh ja. Ja, kunt het nog over Tante Sjane zo beginnen, want die, die werden de Untouchables gedoemd. Ja. Zeg maar, ja. Ja. ja, we hadden de, de Tante Nettel, die, die, ja, die, die was bestuursmeid en die, die, die, die, die kwam maar af en toe. Kwam die, uh, mm -hmm. Als ze die niet hoeven te dienen bij die bestoer, dan, uh, ja, dan was ze nee. toes. En die kost rekke sloepen, als we dan een rood en gehaald hadden. Hij kwam zeer achter ons zorg en we hadden we oh. een asperge ja. een stuk of wat stuk of dertig. En dan, uh, dan kwam ze achter ons bijna ja, naar eruit, maar die konden lopen. Oh. Die. En dan was het hink-staaf-sprong over die en Zeker als de asperge nu mee stond, die planten doorgroeien, mm. en dan konden wij gelijk verstoppen. Maar zij, ja, oh, dan hadden we altijd, dan hadden we alleen te pakken. En dan, als die je uh, pak had. Ja, die draaide, maar moet die draaien omhoog van een kop hadden. Ja, ja. Ja, dat was niks. Ja, we konden niet meer lachen, nee. Dat was nee. niks. Ah, Marie, die, ach, die had ook een <laughs> ja, Die had de Engelse ziekte, dus mm. die was niet zo goed op één. Nee. die gingen we als ja, je moet wat doen op woensdag, Die gingen we dan zitten <laughs> ja, Dat was, dat was leuk. En dat deden we met uh, een ruitje tikken, met een met, speld, met een, een stiekje en token. Mm. En dan zat zij in, in, de, voor, in de voorkamer, zat ze te en dan gingen wij, ja, dan zaten wij aan de andere kant van de tuin met de token zo, tik, tik, tik, gingen we tegen de raam en dan zeiden ze, wie is er? En dan, uh, dan stond ze op, ja, dan roodden ze niks meer. En als we weer zaten, ja dat kon heel moeilijk, dan is daar gewoon <laughs> Dan ging het weer, tik, tik, tik. tik en dan uh, stond ze op en dan, ik jullie, zijn de, de jongens, die jongens van onze schat. En dan, euh, ja, dan kwam ze met de voordeur. En dan denk ik, open en kijken. Maar ja, wij hadden goed verstopt. Ja. En dan gingen ze door tot een keer of tien. Ja, dat was gewoon leuk. dat <lacht> was gewoon rotzakken. Ja, ja. ja oh my God. Wat was jou, welke was jouw favoriet? Jan, Jan was Jön. de liefste. Ah. Oh. Ja. ja, en, en Marie, dat was mijn peetante. Hmm. Ja, daar had vader ook niks over als peetante. Nee. Ja, <lacht> ja. oké. Okay. Ah, daar hebben we veel rol mee gehad, ja. tjonge jongen. Wat grappig, ja. <laughs> ja, moet Jan, die aan Jan al, uh, al hmm. En uh, dan gingen we met pijlen een boog van boven de volderschoot schoot <laughs> <in> de hinnen. Ik <laughs> had in in geraakt aan, dan moest er Scher, die moest aan Jan gaan. Ja, Scher was de favoriete van Jan. Ja. <laughs> en die ging dan, uh, die ging dan uh, scherp vertellen van, uh, die jongens hebben een, een pijl in de komt van de keeper geschoten. <laughs> maar ja. Jun was ook ja die was heel lief die maakte voor scher. Ja die, die kreeg altijd pudding. Dat is oh ja. Die maakte, maakte veel scher altijd. Kerstdag de... of zoiets. ja. ja. Kuster, kuster. Ik kreeg ze dan. Maar scher was eigenlijk een wat dan, dan gingen ze bonen zetten. Dat was En De boon staken en dan, uh, dan gingen ze bij iedere staak werden dan weet ik, een stuk of acht bonen neergezet. En dat deed ze dan, dat wij het niet zagen. Maar dan gingen ze naars mam. Fin. Ja, dus ja, ik heb de bonen gezet en ik weet van Gerry van vorige keer, hmm. het zijn die bonen. En dan scherm hoorde daar, hé, hey, als ze nog niks gezegd had, die bonen zeiden geen niet meer. Hmm. Maar we gingen als Ger, ging al die stokken langs, gingen overal die bonen uithalen. halen. <laughs> Jouw moeder, rotzang. Ja, ja. En als je het dan niet vertelt, of je die ik heb de bonen gezet, <laughs> dan, dan is de niet. niet geweest. Ja. Gewoon om te jellen. Ja, ja. <laughs> en oh, die, dan toch de we ander dag weer kust dat maken voor Scher. Ah ja, <laughs> ik kon niks kwaad doen, of nee. niks verkeerd doen. Nee, Scher die was echt, die lag er midden in het bed. Oh, Rappig. En <laughs> ja, die ja. kwam opvuld. Ja, ja. Huh? Was echt leuk. Ja, ja leuk. Ja, ja, volgens mij uh, wij, uh, hebben we al uh, meer dan uren uur uh, gepraat. Oh, ik ja. lullen Ja, ja. ja, ja. ja. Ik ken die lullen, die Bert, hè. Ja. <laughs> Helemaal niet voor drinken. Ja, lekker. Maar uh, ja, dankjewel. Dat was uh, interessant. Ja, maakt er maar iets